Het West-Afrikaanse overlegorgaan ECOWAS stuurt een delegatie van vijf staatshoofden naar Mali. De organisatie wil dat de militairen die vorige week een staatsgreep pleegden de macht onmiddellijk weer afstaan. De militairen zetten donderdag president Touré af uit onvrede over zijn aanpak van opstandelingen in het noorden van Mali. De koep werd direct veroordeeld door andere landen. Zo schortte de EU de ontwikkelingshulp op en de VS nog langer militaire hulp te verlenen op een conferentie in ivoorkust de afgelopen avond schorste Ecowas was Mali als lid. Het is onduidelijk hoe het met de afgezette president Touré is.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 Casa Luna. Plag. hartelijk welkom terug bij Casa Luna... in het uh, tweede uur waarin mijn gast van uh, voor één uur... gewoon nog even is blijven zitten. Forensisch patoloog Frank van der Goot had ik voor één uur een gesprek mee... en hij vertelde nou ja, hoe zijn werk er nou uiteindelijk echt uitziet. Hè? Iedereen die kijkt naar CSI en dan bleken er zoveel misverstanden te zijn... Uh, die we voorlopig uh, nou, een deel hebben kunnen ophelderen in ieder geval... En voor kwart voor één ontstond het eigenlijk dat er nog wat vragen waren... en dat iemand zich wat afvroeg en dat ik jou nog naar een verhaal vertel... vroeg en je dacht, nou, ik blijf even zitten. Dus dat geeft u de gelegenheid, als u wilt, thuis om een vraag te stellen. 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. Maar eerst, Frank, we hadden het over, van, je zei aan het eind van kwart voor één... van soms heb je zaken waarvan je denkt, nou, dit is echt zo klaar als een klontje en dan blijkt het totaal anders te liggen. We hadden geen tijd meer voor het voorbeeld, ja. dus dat kun je nu geven. Nou ja, je, moet, je moet in feite iedere zaak die je binnenkrijgt... die moet je gewoon behandelen, alsof die alle kanten op kan. En dat is ook de enige juiste insteek. En dan staat er staat bij nog heel goed een zaak voor ogen. Het werd Iemand die werd aangemeld als meervoudige schotletsel. En het verhaal was dat iemand die zat thuis... en die zei van, ja, ik, ik, ik stond in mijn keuken... en opeens komt er een kerel, die, die, komt, die komt mijn tuinpad op... En uh, die, die, had een, die had een mes in zijn handen. En uh, hij liep op me af. En ik had, ik had gelukkig mijn vuurwapen had ik in me, op, op, op mijn aanrecht liggen. Ik, ik heb het gebruikt. Ik heb, ik heb acht keer geschoten. En het was, het was absoluut noodweer, want hij viel me aan. Nou, dan zit je zo van, oké, okay, dat is meervouderschotletsel. Dat, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk. En die informatie voor de heb, je jij al op het moment dat het lichaam binnenkomt? Nou, toen was het allemaal nog onbekend. Okay. Het enige wat ik had is indicatie meervouderschotletsel. En, nou ja, je kan je voorstellen dat met meer schotletsel, als er een aantal in het hoofd komen, dan heeft dat zo zijn effecten. En we hebben dat allemaal beschreven, beschreven, beschreven. En toen zaten er boven het oor zaten twee kleine streepjes... met een tussenremte van ongeveer een half, of een anderhalve centimeter. En eigenlijk was het niks. En dan zit je zo van, nou, weet je wat, we maken er een foto van... en ik maak er een aantekening van, punt. En dan gaat die zaak, die gaat rollen. En dan zegt opeens een buurman... hij viel hem helemaal niet aan. Ik zag dat de meneer met het vuurwapen op hem afliep... hem met de kolf van het wapen tegen zijn hoofd sloeg... en vervolgens op de grond een aantal keren geschoten heeft. Oh. En dan heb je opeens het grote verschil tussen noodweer... versus gewoon doodslag. Ja. En dat staat of valt met de aanwezigheid van twee kleine streepjes. En als je het over het hoofd ziet... Ja. Of als je denkt van, nou in dat geweld van al dat vuurwapengeweld. precies daarop komt die zaak te draaien. Ja. Ja. En het is heel simpel. Je moet iedere zaak behandelen alsof, het, alsof, alsof die alle kanten op kan. Want je weet niet wat er is gebeurd. Maar je geeft dan wel die informatie, want je weet op dat moment natuurlijk ook niet wat je ermee kan. Maar je geeft gewoon alles door. Ik heb een, een, een, en het is niet aan jou om daar een conclusie nee, verder aan te verbinden. Nee, De forensische beschrijving is gewoon puur rapportage en documenteren van wat je ziet. En dan wordt het later ingepast. Want in, in het grote geheel. Het is, want ik zit natuurlijk, uh, zeker bij die forensische zaken, zit ik heel vroeg in de kaskade. Soms weten we niet eens wie het is. Ja, ja. Kijken er ook rechercheurs mee dan? Als jij ja. onderzoek doet? Er is dat moet, dat altijd? Er moeten er moet sowieso moet er, moet er rechercheurs bij zijn. Om de simpele reden, het lichaam is in beslag genomen. En uh, justitie is verantwoordelijk voor het lichaam. Oké. Okay. Dus uh, er komt altijd iemand van politie mee, die komt mij het lichaam ook aanwijzen. Die kon mij zeggen, dit is hem. Ja. Ik wil dat jij op deze manier of deze mevrouw onderzoek gaat doen. Want ja, ik weet niet wie het is. En als ik een lichaam binnenkrijg en de ondernemer heeft per de verkeerde meegenomen. En er is niemand van de politie bij die mij kan zeggen, maar dat is hem niet. Ja, ja. Ja, dan begin ik aan de verkeerde. Ja, ja, dat is ook niet de bedoeling. We gaan kijken wat uh, vragen zijn die zo al leven bij onze luisteraars uh, van Casaluna. Die kunnen bellen op 0800-1121. Remco hangt aan de telefoon. Remco, goedenacht. Goeienacht, Remco. Ik wou als eerst even een complimentje maken over de leuke uitzending. Dankjewel. Uh, dat ten eerste. Uh, ik had twee vraagjes, drie eigenlijk, maar... Laten we met uh, de eerste beginnen. Ja. Uh, wordt er wel eens een second opinion uh, gevraagd? En uh, door wie wordt dat dan aangevraagd? Dus dat ze het niet eens zijn met de uitslag of zo? Oké, okay, ik neem aan dat je bedoelt een second opinion bij een sectie. Ja, ja. ja, dat komt wel voor. een enkele keer worden er ook hersecties gedaan. Maar uh, het is natuurlijk voor de, degene die de tweede sectie moet doen... altijd een, een groot probleem, omdat het is een totaal... ja, laten we het maar gewoon zeggen, het is een verstoord lichaam. Um, omdat er alles in gesneden is? Alles is ja. al zeg maar bekeken en onderzocht. En uh, het doen van sectie, Ja, daarmee haal je de organen los. Die gaan allemaal weer terug, maar je weet dus niet meer... hoe de oorspronkelijke staat is. Uh, er is een tendens om lichaam eerst met een MRI-scan helemaal in kaart te brengen. Om dan aan de hand daarvan nog te kunnen kijken... mocht er een second opinion komen, uh, dan heb je in ieder geval nog materiaal. Ja, ja. Er is ook een tendens bezig die zegt van... Uh, als er een sectie gebeurt, moet het sowieso door twee pathologen plaatsvinden... als het een gerechtelijke sectie is... Uh, dat ook de tegenpartij of de verdediging een, een patoloog kan aanwezen. Maar dat is allemaal nog niet verplicht. Oké, okay, Rem, kon je vroeg wie, ook door wie wordt dat dan over het algemeen aangevraagd? Hè? Ja, door wie wordt het dan door de tegenpartij, door de advocaat gezegd? Van Nou, uh, we vinden dit zo uh, nergens op slaan. Dat, uh... Ja. Uh, het kan zijn dat, een, dat de advocaat op een gegeven moment zegt van... ik, uh, ik vind het helemaal, ik vind het grote flauwekul, uh, cliënt heeft aangegeven dat uh, dit en dit en dit helemaal niet kan. Uh, het is allemaal raar en vreemd. Die kan zeggen van ik wil graag een tweede, een tweede uh, uh, onderzoek. Maar het kan ook zijn dat een officier okay. nog een keer zegt zo van... ja, misschien is er tijdens de eerste sectie iets niet gezien. Uh, ik wil nog graag dat iemand anders ernaar kijkt. Dat zij misschien na aanleiding van hun onderzoek vragen hebben. Want ja. ik denk dat het zou terug moeten ja. te zien zijn dat, dat, in, in dat, het lichaam, dat, op het lichaam. Dat kan ja. ook. Oké. Okay. Wat okay. wilde je nog meer weten? Uh, ik had nog een vraagje over... Uh, je hoort tegenwoordig ook nog wel eens dat er uh, graven heropend worden... om nog een keer een sectie te doen, ja. zeg maar. Uh, maar zijn er dan niet een hele hoop sporen al weggegaan? Ja. Door, de, door het aftakelen van het lichaam, zeg ja, maar. Ja, absoluut, zonder meer. Maar het is. Uh, een officier die zal ook. of een advocaat. Die zal ook. Nou, meestal zijn het officieren die, die, die, die de opdracht geven voor een, voor een exhumatie. Uh, toxicologie bijvoorbeeld. Dat blijft nog wel aardig aantoonbaar. Daar kom je nog wel aardig uit. Wat je dan wel moet doen. En dat zijn van die typische protocolaire dingen. Als je bij een begraven lichaam toxicologie afneemt... dan moet je ook materiaal afnemen van de omgeving van het graf. Om te kijken of daar ook niet Om die stoffen... Om te kijken of er nee. stiekem iets in de grond zit... Ja. wat later in het lichaam terechtgekomen is. Dat ja. zal onmiddellijk worden en worden voorgegooid. Um, grove geweld in werking, als er inderdaad steekwonden in zitten... als er letsels in zitten, als er, uh, die, die blijven nog wel aanwezig. Maar hoe langer je wacht, hoe langer het begraven is... hoe verder langer het begraven is, hoe verder het ontbindt... Hoe verder het ontbindt, hoe meer je kwijtraakt. Ja. Het, is een, het is een race ja. tegen de klok op zo'n moment. Ja. Dus bijvoorbeeld als iemand gewurgd is, bijvoorbeeld, dan is dat heel lastig. Of is dat sowieso lastig waar? Nee, maar dat weet ik niet. Ja, Wurging is niet een van de makkelijkste dingen. Uh, maar dan heb je... Want vaak heb je, moet je iets hebben als stuwingsbloedingen van het hoofd. Uh, blauwe plekken in de hals. Maar als iemand natuurlijk ver ontbonden ja. is... Ja, dan ben je dat kwijt. En dan kun je nog hopen op breuken van het trottenhoofd. Maar ja, ik weet nu al wat er gebeurt. Op het moment dat iemand al begraven is... Dan zegt onmiddellijk een andere partij die het er niet mee eens is. Ja, maar die is gewoon iemand heeft er bij de keel gepakt terwijl ja. ze in de kist gedaan werd. En daar komen die breuken van. Ja. Als iemand al begraven is, dan loop je tegen loop je tegen een verstoorde situatie aan. Maar dan, wanneer dan moet het dus heel zwaarwegend zijn: wil het graf geopend worden en moeten er wel echt goede aanwijzingen zijn. Een, of het, een, officier dan zonder, een officier zal niet zomaar zeggen van we gaan voor de lol even een grafopening nee. doen. Daar moet, moet er goede reden voor zijn. Ja. Oké. Okay. Ben je ja, tevreden, Remco, op... met de antwoorden? Ja, ik, ik had nog één klein vraagje. Ja. Uh, over, over ongebluste kalk, zeg maar. Gebruik <lacht> op op grote, op grote uh, graven, zeg maar, massagraven? Hè? Ja. Dus uh, in de Vietnamoorlog werd het veel gebruikt bij gestorven soldaten. Dat er zoveel waren dat ze daar met een bulldozer een gat in de grond. en dan die soldaten erin. en dan ongebluste kalk eroverheen. Ja. Maar wat. wat ik snap dat het is om de, de, de ontbinding te versnellen, zeg maar. En ook volgens mij, wat ik me kan herinneren, om ziektes eh, te voorkomen, zeg maar. Ja. Uh, maar wat doet dat voor de rest? Is dat, is dat een soort mensuur of zo? Of, ik weet niet precies wat ja, het, is, een, het, het is, een, is. Het is een, uit, een uiterst corrosieve stof die in, in combinatie met water... Uh, in ieder geval alles wat hij voor zijn voeten krijgt, uh, uh, begint af te breken. Uh, dus het, is, het wordt inderdaad gebruikt, uh, het wordt er overheen gestrooid om ziektes tegen te gaan. Uh, het wordt natuurlijk tegenwoordig niet zo gek veel meer gebruikt. Althans niet voor die doeleinden. Uh, en je moet dus kijken op een gegeven moment hoeveel van dat spul je nodig zou hebben, bij wijze van spreken, om een lichaam, bij wijze van spreken, uh, helemaal op te lossen. Je kunt wel zeggen van, ja, het lichaam is zoek, maar dan als jij op een gegeven moment zo'n enorme hoeveelheid ongebluste kalk koopt, dan val je meteen automatisch daarmee op. ja. ja. Ja, maar nu heb je het over, een, over een, een, iemand die het zou gebruiken om een moord te verdoezelen, zeg maar. Ik had het dan meer over wat je in Vietnam nog wel eens zag, weet je wel, dat, uh, dat, dat het leger ze gebruikt. Om, als bijna als uh, een ja. soort oplossing. Ja, het wordt, wordt eroverheen gestrooid, ook in de goede oude middeleeuwen. Het wordt eroverheen gestrooid, inderdaad, om, om ziektekiemen tegen te gaan. Ja. Frank okay. of uh, Remco, mag ik jou danken? Ja, dat was het. Goeiedacht. <laughs> Dankjewel, een fijne uitzending nog. Dankjewel, dag hoor. Dag. Mevrouw Wind hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Goedenavond ik ben mevrouw De Wind in Groningen. Hallo. Een prettig programma dat ik met plezier naar luistert en een heel mooi onderwerp van vanavond. Um, uw gastspreker die heeft het over uh, uh, lijken of lijken en zaken. Bij mij gaat het meer om van mijn moeder is uh, overleden tijdens haar vakantie hier in Nederland in een weekend. En dat betekent dat haar lijk um, uh, is gebalsemd om terug te gaan naar de ambtillen. Ja. Voor mij de vraag is van hoe wordt zo'n lichaam klaargemaakt uh, voor het balsemen. Dat die helemaal aan de andere kant overkomt. En dat het, uh, nou ja, het is het hele proces dat de kist weer open gedaan moet, mag worden. Want het komt in een dubbele kist over. En daarnaast, uh, zover ik heb begrepen, is dat um, uh, uh, lijken die gebalsamd zijn, uh, dat je de kelder of de kist na een lange tijd niet zo gewoon meer open mag doen. Vanwege het proces van balsamen. Nou, je hebt het zelf gebalsemd ook, toch, Frank? Ja, ja. maar eigenlijk, eigenlijk is dit oh, een dus... vraag voor een voor een uh, ik, ik, momenteel, ik doe natuurlijk zelf geen balsemingen. Uh, ja, balsemen, je, hebt, je hebt snelle methodes waarbij iemand uh, alleen wordt de huid wordt als ware geconserveerd, dat iemand uh, nog korte tijd goed blijft om nog te kunnen zien. Maar met name als het er transporten zijn voor, voor een vliegtuigen, ja, dan ja. Wordt, er, wordt er geperfundeerd met, met formaline. Wat, wat is dat? Ja, dan, wordt, dan, wordt, dan worden de worden gevuld met, met formaline. Soms wordt het vaatstelsel wordt, wordt dan doorgepompt voor zover het gaat met, met formaline. Het is een bepaald fixatief. Dan halen ze het bloed eruit en dan doen ze er iets anders in. Dan Een soort, een soort, een soort conserveringsmiddel. En de darmen worden ook geleegd. Um, nou ja, zo'n lichaam wordt niet, wordt niet opengemaakt. Voor zover ik weet. Maar nu moet ik al. Ik kom die langzaam zeker ja, ja. op, op, op het terrein van de begrafingsondernemer. Ja. Want de darm is okay. natuurlijk, het is, het is meters lang en ja. het, het zijn allemaal kronkels. Ja. Die, die kun je niet zo 1, 2, 3 legen. Vaak wordt een. Uh, wat, wat ik nog wel eens, wat ik wel eens zie als mensen echt goed gebalsemd worden. Is dat er door de buikwand heen. een hoeveelheid. Uh, balsemingsvloeistof als het ware tussen de darmen wordt ingespoten. Dat uh, zeg maar dat helemaal geconserveerd is. omdat de ontbinding natuurlijk als eerste gaat beginnen. Ja. vanuit de darmen. Oh. Ja, ja. En dan, dan maar dan kan een lichaam in principe. Dan, kan, dan, zal dan, dan, liggen, dan zal het lichaam helemaal conform de, de luchtvaartwetten die ervoor zijn... moet het worden gekist, vaak in een zinkenkist. Ja. En dan wordt het overgebracht. Het is natuurlijk een strijd tegen de bierkaai. Je, je moet opschieten. Ja, en het, het, komt, het komt nog wel eens voor dat als het, inderdaad, als het dan niet helemaal goed gebalsemd is... of het is toch erg warm geweest, dat toch het proces begint. Ja. En op zo'n moment denk ik dat het verstandig is... om de begravisondernemer op de antillen te laten kijken van... Hoe ziet iemand eruit? En het advies ook op te volgen. Dat als de begravisondernemer zegt van. U kunt nog kijken. Dan kunt u kijken. Maar als de begravisondernemer zegt zo van. Ik zou het niet doen. Ja, ja. Dan zou ik het ook niet meer doen. Zou dat ermee te maken hebben gehad, mevrouw Jens? Ja, ja. Bins, dat het klopt wat die meneer allemaal zegt. Want toen de lijk overkwam. Uh, die, die, die, die metalen kist, die moest uh, ook apart uh, opengemaakt worden, want er zitten bepaalde gassies, gasspul in om het te conserveren. Maar op dat moment dat het, uh, de kist, of de metalen kist, opengemaakt worden, is dan hetzelfde proces dat die ook begraven moest worden. Okay. Dus we konden haar er nog wel goed, in een, in een, ja, als, als, als een normaal mens nog in, een, in, een, in de kist zien liggen, maar ja, voor de begrafenis moest alles wel opschieten. Yeah. Want je, je kon ook zien in het glazen plaat, waar het hoofdkant uitkomt, dat die al begon te transpireren. Ja. Oké, okay, dat gebeurt dan ook? Ja, dit is een balsemingsproces en zeker als het warm is, zo'n lichaam het wordt vaak vocht. ook nog weer, zeker als het opgebaard is, wordt het nog gekoeld, dan heb je dus een koude ruimte, ja. waarbij dus veel vocht in het lichaam zit met een warme buitenkant. Ja. Ja, en dan zie je natuurlijk binnen de kortste keren dat daar vocht begint te condenseren tegen die glasplaten. Ja. En dat is op dat moment is het denk ik zo snel mogelijk de laatste indruk. En ja. dan datgene doen wat met een lichaam moet gebeuren. Ja. Maar Klok. bij uw moeder is het dus wel goed gegaan in ieder geval. Ja, alles is wel uh, oké okay gegaan. Dat is mooi, en uh, maar nou ja, voor mij verbazingwekkend, Want het is niet is het is een emotionele gebeurtenis daar zijn hier bij stil. En jaren later zoals nu heb ik precies, maar hoe is dat dan precies gegaan? Ja. Ja. Dus vandaar ik dat ik uh, mijn goed uitkom in dit onderwerp ja. ter uh, sprake om het, uh, nou ja, wat helder te krijgen. Nou, bij deze. Bedankt. Dank u wel voor het bellen. He? <laughs> dank u Dag hoor. Er is ook iemand anders die een, een vraag via de mail heeft, hm. uh, heeft gesteld. Ook, ook eigenlijk vanuit de eigen omgeving en toen niet de vraag heeft gesteld. Zegt dus ik heb in mijn directe omgeving te maken gehad met seksie na een tweevoudige moord. Wat mij opviel waren de donkere randen onder de nagels. Directe nabestaanden durfde ik er niet naar te vragen, maar komt dat door het onderzoek? Ja, dat kan zomaar. Um... Zeker als, uh, als een slachtoffer door de politie wordt gedactied. Dat is ook een term die men niks zegt? Ja, dat is het afnemen van de vingerafdrukken. Oh, oké. Okay. Uh, daar wordt op een gegeven moment dan met zwarte inkt gewerkt. Uh, dat kan op een gegeven moment onder de nagels komen. En dan heb je soms wat van die rare zwarte vingertoppen. Kun je erbij krijgen. Uh, ik zou verwachten dat het eraf gepoetst is als iemand het ziet. Maar dat kan het zijn. Mm. Het kan natuurlijk gewoon rommel onder de nagels zijn. Het kan aarde zijn. Het kan aarde zijn, nee. het kan alles zijn. Maar dat, dat hoor je nog wel eens een keer van... waarom zijn opeens die vingertoppen zo zwart? Dat is gewoon puur omdat de politie... Die, uh, uh, gewoon vingerafdrukken afgenomen okay. heeft. Kijk. Nou, misschien is dat uh, meneer van der Pool of mevrouw van der pol, meneer van der zou het zien. Het antwoord, hoop ik. En uh, anders dan uh, moeten we het antwoord schuldig blijven. Ja. Ik, kan niet overal, je, ik kan nooit overal nee. het heldere antwoord op hebben. Kun je überhaupt ooit zeggen wat iets... iets met zekerheid zeggen? Toen denken... Ja, dat je dat niet met zekerheid kan zeggen. <laughs> ja, ja, Dus dat je nooit, nooit een definitief ja, ja, dat was geloof ik antwoord me, hebt. Ik, ik meen René, de, René Descartes al. Het enige wat we zeker weten is het feit is dat we niet zeker weten? Ja, ja, klopt inderdaad. Nog één vraagje. En wil je nog uh, is het nog goed? Nog, nog eentje, want ik moet om morgen om zes uur weer aan de slag. Oké, okay, doen we <laughs> nog één via de mail en één via de telefoon. Wil dat goed? Via de mail is, uh, schrijft iemand die moet denken aan Body Farm bij het horen ja. van het gesprek. Bodyfarm is een omgeving waarin lichamen op verschillende manieren... en onder verschillende omstandigheden ja. kunnen ontbinden. Of, die ooit op de baas, of je ooit op de baas Bodyfarm geweest bent... Ja. en of zoiets in Nederland moet komen. Ik ken het niet. Leg het even ja, uit. Bodyfarm is in Knoxville, Tennessee. Het he, eigenlijk is Bodyfarm een scheldwoord. Het, het heet eigenlijk de Anthropological Research Facility. Maar sinds Patricia Cornwall, geloof ik, er een boek over heeft geschreven... waar ze het in Bodyfarm noemde... is dat onlosmakelijk Bodyfarm geworden. Okay. Eerst waren ze er helemaal niet blij mee... Maar de bekendheid die ze meegekregen hebben is van Dienaert... dat het heeft ze geen heeft gelegd. Qua toelages mm -hmm. en ook qua mogelijkheden. Ik ben er geweest. Het is een, ik vind het een fantastische instelling... dat mensen hun lichaam daarvoor beschikbaar stellen. Het levert enorm bruikbare informatie op. En ja, er zou in Nederland een bodyfarm moeten komen... om de simpele reden... als ik een lichaam in Knoxville, Tennessee in het bos neerleg... dan weet ik precies hoe lang dat lichaam op die plek van de wereld erover gedaan heeft om er zo uit te zien. En wat zegt dat over een of andere mevrouw die hier bij ons in de polder ligt? Helemaal niets. Nee. Want het is een compleet andere situatie. Ja, ja. Nou, proberen ze vanuit de bodyfarm wel te extrapoleren. Er is ook onlangs een uh, prachtig artikel verschenen... over iemand met zijn 1285-punten-systeem... Uh, waarbij hij probeert te extrapoleren naar de langere periodes... aan de hand van ontbindingsvloeistoffen die onder het lichaam worden gevonden... Maar eigenlijk zou er gewoon voor de Nederlandse situatie ook zoiets moeten zou komen. Dat zou wel goed zijn? En ik weet, ik weet, maar dat is, ik weet niet hoe ver dat is. Men is daar wel mee bezig. Hm. Uh, ik heb geen idee hoe ver ze daarmee zijn. En waar dat dan zou komen. En... Nee, dat is natuurlijk ja. uh, allemaal vrij gevoelig ligt dat. Uh, en hoe dat beveiligd wordt en, en dergelijke. Ja, ja. Maar uh, die, de, de wens is ook wel geuit gewoon vanuit de Nederlandse systemen. om te zeggen: van ja, eigenlijk moeten we voor onze ja. situatie ook zoiets de hebben. kennis. Uh. Ja. Uh, als, als jij een medische fout van een arts zou ontdekken, ja. meld je dat dan bij justitie, Frank? Dan, Stelt uh, Herman Boersmaat. Ja, zonder meer. Dan is het als ik echt een. Maar uh, dan praat je dus over. Als ik echt gewoon een fout zie, dan is het een enkele reis forensische geneeskunde. Uh, want. Laat ik even teruggaan. Als ik als klinisch patholoog. een klinische abductie heb, waarbij ik opeens iets zie wat volstrekt idioot is. Ja, dan moet ik het zelfs melden ja. aan een forensisch deskundige. Een forensisch deskundige komt in huis. Die gaat babbelen. Die bepaalt samen met een technisch-tactisch regisseur zo van, jongens, dit is, niet, dit is niet goed. Die meldt het aan een officier. Een officier heeft van, nou is het afgelopen, beslagname. Ik, ik ben zelfs bij wet verplicht om als ik iets ja, zie... Ja, ik zit net te denken. Ja, als je, want absoluut. het is het achterhouden van de informatie ja, natuurlijk. Ik kan wel zeggen van, weet, weet het... je wat, ik heb er helemaal geen zin in. Dit is vrijdagavond en hoop met die Ja. Maar dan ben ik zelf heel erg strafbaar. Ja. Heb je het wel eens aan de hand gehad? Ik heb Twee keer heb ik een, een zaak gedaan, een klinische zaak... waarbij we iets dermate tegenkwamen dat ik, de, toen was het een chirurg... heb ik naar beneden laten komen. En die gaf ook onmiddellijk aan zo van... oh ba, dit is niet goed. En die heeft zelf toen uh, maatregelen okay. genomen. Dus uh, die andere keer, dat is een hele nare zaak geworden. Dat, uh, waren, bepaalde mensen waren er helemaal niet blij mee. Maar ja, dingen zijn zoals ze zijn. Ja, ja. En ik neem er geen woord van terug. Maar goed, dat, dat is ook voor de nabestaanden en omgeving alleen maar prettig, toch? Dat dat zo, is het. zo werkt. Tot slot nog, Ron. Tenminste, tot slot in dat, dat jij hier nog zit, Frank. Ron hangt aan de telefoon. Ron, goeie nacht. Goeienacht, Chilene en dokter Anders FRD van der Goot. Ja, Heeft iemand zijn huiswerk ja, ja. gedaan? Ja, ja, ja, ja. We ja. zitten kijken op het Centrum voor uh, Forensische Patologie met één medewerker. Hij zei ja, op. ik zelf, ja. helemaal goed. Ja. U had het over dat hij ondernemer is. Ja, ik zit, ik zit echt geboeid te luisteren. Ik uh, had iets voor 12, had ik een, uh, een klein. Uh, uh, bosje neergelegd en een, en een stukje kaas. Maar nou, uh, met dit onderwerp had ik eigenlijk helemaal geen honger meer. Oh. Ja, dat is een beetje dubbelzinnig eigenlijk. Uh, maar ik heb eigenlijk een vraag voor uh, uh, de heer Van der Goot. Ja. Ik heb ooit geleerd van iemand die mij uh, scheikunde heeft geleerd, en daar heb ik jaren mee in, uh, uh, in die materie gezeten, dat er één stof is, dat als je dat mengt met cola of, of met een andere vloeistof, dat de doodsoorzaak nooit kan worden achterhaald. Is dat ook zo? Ja. Nu wordt het uh, spannend. Nou, het is, we gaan zeker richting de zogenaamde perfecte moord. Nou, perfecte... Maar nee, nee, nee, maar uh, um, dat is al jaren geleden. Maar dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ik heb ook helemaal geen rare dingen ja. omhoog. Daar gaat het nee, niet dat... om. <laughs> nee, er, is, er is een tijdje geleden, in de jaren tachtig hebben we, we zo'n hype gehad. Dat als je uh, Bacardi's met 7-up zou mengen. Dan zou je een soort massieve sponsbom ja, in je maag krijgen. Ook. En dat ja. was ook allemaal vreselijk dodelijk. Ja. Dat, dat, dat, dat mocht dingen, ik in de kroeg niet ja, schenken toen dat, het werkte. Ja. Dat, dat, dat soort dingen die duiken gewoon om de zoveel tijd op. Er is, uh, ik zou op een gegeven moment zeggen... ik heb geen idee wat cola met pepermunt zou gaan doen. Volgens mij ga je daar heel erg van raken. Pepermuntolie. Ja? Uh, nee, als je zo'n zo nee, zo, gewoon... zo mentosje, als je die in zo'n colafles doet, dan, dan gaat het, zie het gewoon zo'n fontein. Is waar. Dus ik neem ja. aan, als je dan cola in je buik hebt, je neemt een pepermuntje, dat dat ook gaat schuimen. Maar dat zal wel zijn weg naar buiten vinden. Ja. Maar er is voor de rest niks wat op een gegeven moment uh, dan met cola samen zou moeten, wat niet aantoonbaar is. Want toen we nee, maar... een ronde vraag nee. stellen, had je, zag ik wel gelijk een teken van herkenning. Van er is één stof, je dacht, oh, daar gaan we Nou, nee, er, nee, nee. Zijn, er, zijn, er, zijn, er zijn. Ik kan onnoemelijk veel scenario's bedenken waarop je iemand aan zijn eind kan brengen... waarbij ik het niet kan aantonen. Ja. Ik ga niet zeggen welke dat allemaal nou, zijn. Dat kan ik me voorstellen. Maar het, het, het, het vervelende is namelijk... Uh, ja. eigen, eigenlijk als je, de, als je dat soort dingen doet, de perfecte moord... die loopt een beetje naar af voor degene die het gedaan heeft. Want eigenlijk moet de perfecte moord moet eindigen... waarbij de dader door een verkeersongeval of zo om het leven komt. Want hij is altijd zelfs het laatste bewijs. Nee, maar ik wil niet dat krijgen dat we... Uh, Um, ik wil niet krijgen dat, dat, geluid, maar, uh, dat er een aantal mensen maar morgen gaan bellen waarom. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, je weet niet meer welke stof het was? Want dat, nou, daar was je gewoon nieuwsgierig naar. Nou, uh, ik kan me herinneren, ik heb in een chemiebedrijf uh, gewerkt, kregen we ook een opleiding over scheikunde. En, en toen zei de leraar uh, gewoon tegen ons, er is één stof, als je dat gaat mennen met uh, een vloeistof, is de doodsoorzaak uh, nooit te achterhalen. Ja, nee, dat, maar je weet niet welke stof dat was? Ja, en dan moet ik heel erg terug in de tijd. Ik dacht oh, okay. dat het iets, iets, iets eindigde met chloride. Maar goed, je hebt natuurlijk zoveel dat chloride. Dus, meer, mama, ja. Ah, ah, ja. Ah, ja, dat zijn er wel meer, hè? Het, het komt me, me even niet bekend voor. Het enige wat ik in cola ken is vooral ook vast voor als zuur. Als, als aanzuurmiddel. Maar dat, dat, die, die doet het in ieder geval niet. Dus ik, ik, ik zou deze even niet weten. Nee. Oké. Okay. Nou, toch bedankt in ieder geval Ron voor het bellen. En dan moet je ja. toch even in de geschiedenis gaan duiken. Van je, van je schijkende boekjes misschien. Nou, <laughs> misschien kan oké, ik nog iets terugvinden. <laughs> ik, denk ik, het helemaal ik denk dat ik zometeen maar even lekker geslapen heb. Dat is, als... is ook een goed idee misschien. Goeienacht okay, verder. Ook okay, hetzelfde. Frank van de Goot, mag ik jou heel erg danken dat je nog een half uurtje wilde blijven zitten. En ik uh, ja, moet nog even naar huis rijden, maar daarna ook voor jou uh, snel slapen neem ik aan. Ja, Morgenochtend om zes uur weer. Uh, en wie weet, dat kan zomaar vannacht. Kan je ingebeld worden? La, laat ik het even, nu even niet hopen. Nee, ik kan het <laughs> zeggen. We kloppen het af dat het niet zo is. Telefoon uitlaten. Goed. Dus bij deze, u bedankt thuis voor de vragen stellen. We gaan even muziek draaien. En dan uh, gaan we na half twee het over, uh, nou ja, indirect over hetzelfde hebben: mensen die werken, uh, die in hun werk met de dood te maken hebben, laat ik het zo zeggen. Dus uh, dat kan zijn, uh, de, wat jij al zei eerder, Frank. Uh, waarom gaat iemand uh, ambulancebroeder worden? Heb je ook, word je ook met de dood geconfronteerd? Dat kunnen politiemensen zijn, buddies, mensen die hun anderen begeleiden als ze ziek zijn in de laatste dagen. Ja. Mensen in de thuiszorg, priesters die het laatste sacrament toedienen. Tot aan oorlogsverslaggevers aan toe. Waarom kies je ervoor? En wat maakt het werk bijzonder, dankbaar, leuk of juist moeilijk? En hoe ga je dan met je eigen emoties om? Dus dat wordt. Net iets anders, breder dan alleen de forensische pathologie. Maar dus werken, waarbij, of een baan waarbij je te maken hebt met de dood. Daar kunt u over bellen, 0800-1121. En voor Frank slaapt lekker. Goed, dank. Home again, home again. One day I know, I feel home again.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 Smile again, smile again One day I hope to make you smile again And I will have Many times I've been told Speaking your mind just before So I'll Yeah. on again I lift my hand Many times I've been told All this talk will make you feel So I close my eyes or Look Michael, Kiwanuka. Ja, we hebben de uitzending uh, even fijn geïmproviseerd. Onze gast van voor één uur, Forensisch patholoog Frank van de Groot. Die bleef een half uur langer zitten, waardoor u wat vragen kon stellen. Uh, hij gaat inmiddels uh, is hij vertrokken naar huis. Morgenochtend om zes uur dan gaat de wekker weer. Dus. Dat is alleszins begrijpelijk. En daarom willen we nu met u over gaan praten... wat we oorspronkelijk ook als bedoeling hadden... Om, om met mensen te praten die in hun vak bezig zijn met de dood. Of daar in ieder geval mee te maken hebben. En dan is mijn vraag ook vooral, waarom heeft u daarvoor gekozen? En wat maakt dat werk voor u dan extra bijzonder? U kunt bellen op 0800 1121. En mailen kan natuurlijk ook nog steeds casaluna.ncrv.nl ik zat te denken, als je zo het rijtje afgaat... zijn eigenlijk best veel beroepen... waarbij mensen worden geconfronteerd met het sterven van andere mensen. Dan is de begrafenisondernemer natuurlijk de meest voor de hand liggende. Maar iedereen die eigenlijk in de zorg werkt... of nou in de thuiszorg is, of met ziekenhuis, als je chirurg of als verpleegkundige... maar ook eh, ambulancepersoneel bij de brandweer, de politie... zijn natuurlijk allemaal mensen die wel eh, in aanraking komen met de dood. En Hoe ga je daar dan mee om? Kun je je emoties makkelijk uitschakelen of een plek geven? Word je dat ook geleerd? hoe je daarmee om moet gaan en heb je een bewuste keuze voor gemaakt. Daar wil ik uh, graag uw verhalen over horen. Ik zal het nummer nog een keertje noemen, 0800-1121. En mailen naar casaluna@ncv.nl. Als u nou een uh, vraag heeft voor Frank, dan bent u dus nu te laat. Dat even voor de duidelijkheid. Geen vragen meer voor uh, uh, het, uh, de forensische patholoog die wij net te gast hadden. Nog even muziekje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 hoe jij beweegt Misschien is het soms De ogen gesloten De handen gevouwen De armen geopen Ze noemen het liefde Ze noemen het God Ze laten het vrij Wat het ook is van Stef Bos. Heeft u in uw werk te maken met de dood, met het sterven van mensen? En waarom wilt u dat werk graag doen? Waarom heeft u er ooit voor gekozen? En wat maakt het werk bijzonder? En hoe gaat u met uw eigen gevoelens om? Dat is uh, waar ik het over wil hebben met u. 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen kan op casaluna.ncrv.nl en twitteren kan natuurlijk ook nog steeds. Gebruik dan uh, Hekje Casaluna in je bericht. Uh, daar heeft wel iemand, Tuxpotter heeft uh, getwitterd. Die schrijft dat zijn echtgenote zorgt voor demente bejaarden. Schrijft bewonder het geduld en respect in de laatste levensfase. En de dood hoort daarbij. Het boeit haar ook. Dat is precies wat ik van u ook wil weten. Wat boeit haar zo aan? Eens kijken, meneer Oleg. Of mevrouw Oleg. Oleg. Meneer, mevrouw? Nou, ik heet gewoon Oleg. Geworden. Oleg. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ik, ik wou even benadrukken dat er heel veel mantelzorgers zijn. U bent een mantelzorger ik... zelf? Ja. ja. Ik kom in mijn vrijwilligerswerk heel veel mensen tegen... die op weg zijn naar de dood. En ik vind dat je recht hebt om in vrede te sterven. Ja. En u en probeert mijn... daarbij dan te helpen? Nou, dat, dat kan je doen door... Kwaliatieve zorg te verlenen en dat kan op heel veel manieren. Je kunt mensen masseren, je kunt uh, mensen helpen hun steunkousen aan te trekken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook wat, wat ik, wat mijn eigen hobby is, uh, mooi, uh, hun, hun tuin opknappen, bijvoorbeeld, als okay. ze zelf niet meer kunnen. Ja. Nou, dat soort dingen doe ik allemaal. En hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want heeft u vaste oh, mensen waar mensen... u bij komt? Of? Je komt mensen tegen of, uh, uh, nou ja, je ziet gewoon dat het niet goed gaat en, uh, en dan zeg je heb je hulp nodig. Okay. En dan, uh, dan uh, kijk, wat je veel bij zieke mensen ziet, is dat de ziekte mag er eigenlijk niet zijn en de dood mag er eigenlijk ook niet zijn. U bedoelt, het is nog steeds een taboe? Ja. ja. Zeg maar jij, hoor. Uh, en, en terwijl... Je kunt... Kijk, we, we zitten dan in de vergrijzing, zeg maar. Dat zijn ook allemaal van die tendensen die, die, die, die aangevoerd worden. En over misdaad wil ik het he helemaal niet hebben. En, hoewel ik die meneer uh, De Groot heel goed vond, hoor. Oké. Okay. Maar ga door, het is nog steeds een taboe. En? Um, Heb jij het er wel over met, met die mensen? Praat je er bewust over? Um, dat doe ik heel, heel zorgvuldig. Als, er, als ik merk dat iemand bang is voor de dood... dan, dan maak ik een leuk tuintje. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus ik probeer dat te transformeren. Dus je hebt niet... Direct gesprekken met mensen, maar door dingen te doen. Ja, maar op een gegeven moment gaan ze er wel over praten. Ik ben, ik ben zelf helemaal niet bang voor de dood. Ik heb een chronische ziekte. En, en dat is niet zo. Dat is niet misselijk. Maar daar ga ik verder niet over zeuren. Uh, maar. Uh, het zorgt er in ieder geval voor dat jij er niet tegen op ziet. Zolang je nog leeft, vind ik dat je. Dat je, dat je de liefde en schoonheid moet kunnen ervaren ja. en dus ook via de tuin ik vind het heel bijzonder dank je wel ja. Oleg voor het bellen dat is mijn insteek mooi dank je wel oké okay. dag hoor dank je hoi 0800-1121 zijn mensen die in allerlei verschillende vakgebieden te maken hebben met de dood, met het sterven van mensen. Of je kiest er bewust voor of zonder dat je het wil word je ermee geconfronteerd, maar het hoort er dan wel vaak bij. Daar hebben we het over. Uh, mailen kan natuurlijk, als u dat wilt, naar kazaluna.ncrv.nl. En Saman Hassan die heeft gebeld met 0800-1121. Goeienacht. Goeienacht. Bij de politie, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. En dan heb je, dan, dan dus eigenlijk meer de omschrijving je kiest er niet voor, maar je wordt ermee geconfronteerd, denk ik. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb zoals ik, wat ik net aan een collega verteld, die komt oorspronkelijk uit Koeristan, Irak. Ja. En ik heb uh, in de oorlog uh, best wel vaak uh, uh, meegemaakt dat mensen kwamen te overlijden. En uh, ik heb daar ook bij de politie gewerkt, dus uh, vaak uh, gezien. Uh, sinds uh, drie, vier jaar werk ik ook bij, in Nederland bij de politie en ik ben ook al regelmatig tijdens mijn werk uh, uh, bij, met verschillende situaties meegemaakt waarbij iemand overleden En zijn dat dan ongelukken of gewelddadige dood? Uh, nou goed, de, de, de, ja, eventueel ongelukken, maar ook, uh, ook uh, uh, wat oudere mensen die uh, gewoon thuis uh, op een natuurlijke manier gestorven zijn. Yeah. Maar dan ja. de buurt misschien de contact opneemt van... hé, hey, we hebben diegene al een tijdje niet gezien. Kunt u eens gaan kijken klopt. wat er aan de hand is? Ja, dat klopt. En, en is, dat, is dat moeilijk? Hoe is dat als je dan iemand aantreft? Ja, het is wel moeilijk. Ik vind het uh, altijd moeilijk om, om, uh, om een mens zien uh, doodgaan En meestal is het moeilijk als iemand uh, overleden is zonder familie om te heen. ja. Want ik vind dat, uh, dat het niet hoort, uh, uh, wanneer wij geboren zijn, uh, zie je veel vreugde en veel familie om je heen. En ik denk dat wij sterven of uh, doodgaan ook zo hoort uh, te gaan. Maar uh, helaas leven we in een maatschappij wat, uh, waar vaak gewoon uh, mensen alleen leven. Ja. En ook zo sterven en dan kom je soms uh, achter na twee weken of twee dagen of soms maanden. En dat vind ik wel uh, triest. Je uh, u kunt in uw werk daar eigenlijk niet veel mee doen, hè? Want u moet gewoon dan protocollen uitvoeren en zorgen dat de dood wordt vastgesteld. Maar u kunt daar niet nog iets ja, extra's mee doen, neem ik aan. Nou, ik denk dat er gewoon als politie, man of vrouw, kun je gewoon inderdaad het protocol volgen. Maar soms kun je ook op een uh, uh, menselijke manier doen voor allemaal de familie. En op een goede manier contacten leggen en dan voor hun zijn op dat moment. Ja. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat, uh, dat er iemand uh, overleden was in een woning en uh, uh, de kinderen een woning die toch uh, helemaal kapot van waren. En dan moet je gewoon op dat moment voor hen zijn. Ja. En dat toch even de politiepetten uh, uh, af en gewoon uh, als mens tot mensen voor hen zijn. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. En hoe geef je het dan daarna zelf een plek? Nou, ik denk dat hij niet, niet een plek kan geven. Je leert uh, wel mee omgaan. En voor mij, uh, uh, nou goed, ik heb er wat ervaring mee in mijn verleden in het land van herkomst. Uh, ik vind dat het dood bij ons leven hoort als onze schaduw uh, voortdurend aan, aanwezig is. Ja. Uh, en met je, daar als, kan ik op zich wel in meegaan, maar tegelijkertijd denk ik, als je mensen, en ook wat je zegt met jouw verleden, wat je hebt aangetroffen, ja, ja dan ga je dan ook niet in je koude kleren zitten. Nee, ik hoop, ik denk dat hij gewoon ook iets met je doet. Alleen uh, uh, je kind, jezelf ook daarom je ook voor het baan gekozen. Je, uh, op het moeilijke momenten moet je voor mensen zijn en, en uh, professioneel handelen en sterk zijn. En, en daarom ben je ook geselecteerd voor de baan. Ja. Uh, maar het blijft natuurlijk wel, uh, wel voor mij iets natuurlijk en iets dat bij ons leven hoort. Uh, soms uh, zie ik ook mensen in mijn, in mijn omgeving dat dit. Wil wegstoppen. Uh, wat ziekte betreft of dood betreft, willen we er niet over praten, willen we niet weten. Maar ik vind het juist wanneer jij dat accepteert, dat, er is, dat hij ook makkelijk kan mee omgaan. Is het voor jou ook niet zozeer het, het zwaarste onderdeel van je werk? Als er, als er dood voorkomt bij, bij mensen? Dat, uh, ik denk dat dit gewoon uh, wel moeilijk is, inderdaad. Uh, maar niet ja. het zwaarste dan? Ja, maar dat is onder andere. Uh, ja. Uh, een, ja, dat is onder andere. Want een flinke wegpartij lijkt me ook niet echt. Wel. Dat is een heel nou, ander kaliber natuurlijk. Maar dat nee, is... nou goed, dat is ook wel, wel zo. Kijk, zoals ik aangaf, mensen die bij politie werken worden op ja. om bepaalde uh, dingen te kunnen. Op een, op een moeilijke moment een beslissing nemen en professioneel handelen. Uh, maar dood van iemand blijft gewoon altijd gewoon inderdaad emotioneel en moeilijk. Maar uh, dat moet je ook goed om mee omgaan als politieman. Ja. Uh, en uh, ik denk dat, dat uh, zoals u ook zegt, dat dat is een moeilijk onderdeel van het politiewerk. En er is binnen de politie ook opvang voor, hè? Om daar wel ja, op te praten. Zeker, ja, zeker. Ja, dat is heel goed geregeld. Uh, binnen de politie nu is het zo goed geregeld dat er altijd uh, uh, collega's voor zijn uh, die, die ja. in contact met je liggen. En een, een, een, een vergelijking met vroeger, uh, is veel verbeterd. Ja, hè? Ja, dat verhalen van uh, dat vroeger... Uh, uh, moest heel stoer zijn. Werd ja, niet gepraat met elkaar. Ja, precies. Nee. Dat, het, uh, dat Het hoort bij je werk en dan klaar moet je doen. Maar tegenwoordig is het allemaal heel goed geregeld. Ja. Dank je wel, Saman, voor het bellen. Nou, graag gedaan. Fijne avond. Goeienacht. Dag hoor. Marianne Beekman, goeienacht. Goeienacht. Hallo. U zit weer in een hele andere tak van sport, zogezegd. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja. Ja. Vertel. Ik ben uh, werkzaam als verpleegkundige op een palliatief terminale unit... Dat is, uh, wij hebben, ik werk in een verzorgingshuis ja. en we hebben daar vier kamers voor mensen die nog maar een korte levensverwachting hebben. Uh, deze mensen komen niet bij ons uit het huis zelf, maar die komen van buiten. Van, of uit het ziekenhuis of uit de thuissituatie. Dus die komen eigenlijk echt daar naar jullie toe om te sterven? Om overlijden. Dat, ja. zijn dus vaak, dat kunnen ook jongere mensen zijn, terwijl in een verzorgingshuis dus normaal oudere mensen wonen. Ja. Ja. Dus deze mensen weten ook waar ze voor kiezen. En, ze weten ook dat het hun laatste plekje is. Ze weten ook dat ze gaan overlijden. Dat is allemaal eigenlijk vrij duidelijk. En daar ja. hebben ze dan ook vrede mee? Dat kan, maar dat hoeft niet altijd. Okay. Maar over het algemeen wel. Het ja. lijkt me echt... Ja, het lijkt me ontzettend moeilijk werk. Het lijkt me heel ja. dankbaar werk, maar zo ja, zwaar. Het, dat hoorden wij van, dus, van heel veel mensen, ja. mijn collega en ik. Van, dat het zo zwaar is. Maar, maar toch... Uh, ja... Wij vinden het zelf niet zwaar om te doen. A, ah, we hebben er heel erg bewust voor gekozen om dit werk uh, te doen. Waarom? Ja, ik, ik, ben, ik ben nu bijna 60, maar ik weet, als, als heel jonge verpleegkundige. Uh, was ik bij iemand en die ging overlijden en die was alleen. En ik zat daarbij en ik weet, de, de, de zon ging onder. Ik denk, ik kan deze meneer niet alleen laten. Ik moet, ik moet hierbij zijn. En dat, ja, ik vond dat. Toen zo mooi dat ik daarbij mocht zijn, en zo voel ik dat ook wel hoor, mm -hmm. dat, ik, uh, dat, is, dat is me altijd bijgebleven. Ik ben dat nooit vergeten. En toen na jaren, ik ben eigenlijk kinderverpleegkundige geworden en uh, jaren daarin gewerkt en uh, nou, daarna met de kinderen thuis geweest. En toen wist ik dat er hier bij ons uh, zo'n palliatief terminale unit kwam en toen denk ik, uh, dat ga ik doen. Maar en die wat... unit bestaat nu 13 jaar. Ja. Yeah. Dus ja, en ja, we hebben dus bijna altijd de kamertjes vol met, met mensen die gaan overlijden. Ja. Want ik probeer me dan voor te stellen dat die mensen leven nog een paar dagen of misschien een week. Nou, een paar week. weken, soms een paar, een paar weken, Oh, dat wel. Soms zelfs nog een jaar. Dan bouw je ja. ook wel echt een band met iemand op op een gegeven moment. Ja, zeker. Ja, dat, dat kan absoluut. Ja. En, en, en is dat probeerde... dan prettig of maakt het dat juist moeilijker? Nee, ik vind het makkelijker maken. We willen eigenlijk heel snel een band toch met iemand krijgen... om, om iemand goed te begeleiden ja. naar het einde. Van ook, oh, wat, wat wil men nog? Is er nog een laatste wens? Is het, al is het maar iets heel kleins. Dat kan. En dat probeer je dan toch nog te realiseren voor iemand. En, en kan dat vaak gewoon in, op de afdeling dan? dat u Ja, dat kan. Dat kan in het huis zijn. We hebben wel een... Uh, varen bent gehad in een tuin, een ah, uh, uh, gymnastiekvereniging nog in huis, een, een mandolinoorkest, uh, ja, iemand die, die had bij de marine gewerkt, die hebben we nog met een ambulance naar Den Helder gebracht, dat soort dingen ja. gebeuren zeker. Ja. Ja, ik, ik, een jaar geleden is een, een vriend van mij, een oud-collega ook, overleden... die een hersentumor had, ja. uitgezaaid. En we hebben kort voordat hij overleed... is er een avond voor hem georganiseerd in de kroeg, want hij werkte veel als dj. Maar we echt allemaal artiesten naar hadden laten toekomen... en we hebben geld voor hem ingezameld en ja. voor een goed doel wat hij wilde hebben. En dat, dat was, nou ja, hij was daarbij een week later is hij overleden. Dus het was voor hem echt fantastisch. Dat en voor ook ons leuk. ook om zijn glanzende oogjes nog te zien ja. en uh, zo ziek als hij was en hij heeft de hele avond gewoon in die kroeg gelegen. Dus dat, dat dan begrijp ik die dankbaarheid... en dat het heel mooi is dat je dat kan, ja, kan als regelen. dat kan, is dat natuurlijk heel erg mooi. Maar daarna komt zoveel verdriet. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Er is ontzettend veel verdriet voor, voor de familieleden, vrienden. Na, natuurlijk, en, en soms ook voor ons, als je echt die band ja. hebt. Of voor kleinkinderen... Daar proberen we dan ook dingen voor te doen. We hebben wel uh, kleinkinderen gehad. We hebben een zaaltje geregeld. Die gingen de kist van de oma schilderen. Nou, dat soort dingen proberen we dan toch nog voor elkaar te krijgen. Ja. En dan is het wel heel mooi dat je daar mag werken. Want zo voelen we dat echt. We lopen een laatste stukje met iemand mee. En het wordt u nooit te veel zelf? Nee. Nee? Nee. Nee. nee. Maar praat, want u zegt dat doet dat samen met een andere, met ja, collega ik heb dan? Ik een heel goede vriendin. Oevallig werken wij daar nu samen en wij hebben allebei uh, hele fijne partners... waarbij we ons verhaal ook kwijt kunnen. En ook met onze collega's, met een teamleider en zo kunnen we altijd, kunnen we altijd praten. Ja. Dat, is, uh, dat, dat gaat altijd prima. Ja. Merkt u dat familie u dan ook veel opzoekt van, van degenen die daar zitten? Ja, die zoeken ons zeker op en, en ook nog komen later nog langs... met, met gewoon lieve briefjes of met bloemen. Of met, en we hebben altijd een herdenkingsdienst, ook één keer per jaar... die altijd gewoon heel erg druk bezet is... waarbij alle namen worden genoemd en kaarsen en bloemen. En ja, dat is ook altijd nog prachtig om te doen. Ja. En dat is voor ons ook nog weer een afscheid... en dan weer, kan je weer opnieuw beginnen. Dus dat heb je wel af en toe nodig? Ja, ja. we gaan ook vaak zeg, uh, nog maar mee naar de begrafenis of de crematie... Om, dat proces mee af te sluiten. Ja. En dat doe je dan... dan niet alleen voor nabestaanden, maar ook wel deels voor jezelf? Dat doen we ook voor onszelf. Ja. Zeker. Ja. Ja. Dat moet denk ik ook wel, hè? Ja. ja. Want anders wordt het een soort... Het mag geen lopende bandwerk worden van... joh, de kamer is weer leeg, komt de volgende. Nee. Nou ja, dat probeerde ik me voor te stellen. te stellen. Daarom begon ik eigenlijk van... iemand zit dan misschien een week of een aantal dagen dat hij ziek is. Maar je zei al ja. van, het kan ook een jaar zijn. Ja. Maar het moet niet een, een fabrieksmatige instelling nee. natuurlijk worden. Nee. En dat willen we zeker voorkomen. Ja. En dat proberen we ook altijd. Ja. Denkt u dat u het nog lang blijft doen ook? Wat zegt u? Denkt u dat u het nog lang blijft doen? Nou, ik weet het niet. <laughs> ik word van de zomer 60 en het gaat nog steeds goed. Dus ik ga nog wel even door. En zou het anders zijn als het een bekende van u is? Ja, dat scheelt wel. Ik, ik werk uh, wel in de stad waar ik uh, ook altijd gewoond heb. Dus ik, ik zie toch nou ja, bekende of vak, bekende. Dat, dat maakt wel verschil. Ja. Ik heb mijn moeder nog niet zo lang geleden verloren. En dat is, ja, dat is toch echt anders. Dat heeft wel meer impact op je dan ik gedacht ja, had. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja, u ja. denkt, ik werk zo vaak met mensen die doodgaan, dan, dan kan je daar makkelijker mee omgaan. Ja, maar dat is heel anders. Ja. ja. ja je eigen moeder. Ja, tuurlijk. Nee. Maar dat is echt, uh, dat, dat besef je van tevoren niet, hoe, hoe dat dan weer voelt. Ja. Ja. En dan denk ik, oké, okay, zo was het, ja. Zo en daarmee kun je dat... ook weer het verdriet van andere mensen voorstellen. Juist, en zo moet je dat dus voor andere mensen ook voor ja, ja. Ja. Nou, indrukwekkend. Dank u wel dat u heeft gebeld. Fijn dat ik mocht bellen. En heel veel succes met uw werk. Goedenavond. Laat Dag wel. hoor. Ja. We hebben zometeen nog tijd voor één beller. 0800-1121. Als u wilt, dan klim nu in de telefoon. We hebben al iemand gehad in dat die als mantelzorger werkt. Marian Beekman dus, als zorgcoördinator. Bij echt mensen die terminaal zijn, die bijna overlijden. En Salman Hassan, die als agent natuurlijk ook geconfronteerd wordt... met mensen die dood aantreft of met een gewelddadige dood. Als u in uw werk ook te maken heeft met mensen die sterven... En ben ik erg benieuwd waarom u daar ooit voor heeft gekozen en wat dat werk dan voor u heel bijzonder maakt. 0800 1121. Bonnie met het nummer Ride Down the Line van het al wat uh, nummer net uit is gekomen, slipstream. Oorspronkelijk was het een nummer van Jerry Rafferty. Nu dus vertolkt door Bonnie Rate. Heeft u in uw werk te maken met de dood? Dan uh, kunt u, heeft eh, tenminste, kunt u bellen, dat heeft u al veel gedaan. En we hebben nog tijd voor uh, één iemand, dat is uh, Hans. nacht Hans. Dag. Vertel. Uh, nou, ik, uh, ik, vond, ik vind het een hartstikke mooi programma. omdat ik 22 jaar in het uitvaartwezen uh, heb uh, gezeten. Maar ik vind een beetje de richting opgaan van palliatieve zorg en zo. Uh, ik heb 22 jaar lang mensen meegemaakt. Uh, ja. Mensen dus, hè? Ja. En die, die waren gewoon overleden. Wij als begrafenisondernemer of? Uh, als uh, inspecteur uit uitvaartverzorging bij uh, de Oh, Oké. Okay. En ik heb, uh, nou. Ik, het, ik kan het nou niet meer zo goed tellen, maar misschien wel honderd uh, jonge mensen opgeleid in het afleggen, zo ben ik zelf ook begonnen. Maar daar had ik eigenlijk liever wat meer over willen horen. Als iemand overleden is. En wat er dan er gebeurt. Want ik hoor alleen maar van voort overlijden en zo. En dat is ook hartstikke goed. Maar wat je dan. Uh, het gaat over, ja, rondom de dood. Yeah. Nou, als iemand dood is, is het ook nog een mens. En wat je dan allemaal moet doen, en dat vind ik in dit programma wat weinig uit de verf komen. Maar waarom heb je dan nu pas gebeld? Want nu is het bijna twee uur. En nu zijn we bijna door de tijd heen. Ik had je verhaal meer dan graag willen horen. Alleen nou, komen we nu een beetje dat in tijd Dan doen we dat toch de volgende keer. ja. ja. Dan ja. gaat het weer over andere onderwerpen. Maar jij bedoelt de manier waarop je zorgt dat iemand ook na zijn dood... vol respect afscheid ja, van kan worden genomen. Ja, en dat bedoel ik. dat, dat ja. vind ik ontzettend belangrijk. Want een overleden mens is ook een mens. En dat heb ik altijd gezien als een mens. En dat heb ik de jonge mensen ook weer geleerd hoe dat allemaal ja. moet. En dat heb ik 22 jaar gedaan. Is dat het belangrijkste eigenlijk? Want we kunnen het er nu inderdaad maar kort over hebben. Maar dat je dat, je dat respect blijft voelen voor mensen... ondanks dat ze overleden zijn? Ontzettend belangrijk. Het ja. is het belangrijkste. Ja. En ja. ik kan er nog veel meer verhalen over vertellen. Maar de tijd is kort. Maar de, ik wil er toch even, even, even kwijt. Ik ben al tien jaar met uh, pensioen. Maar dan hoor ik zo dus ik kom met... Nou, dan praat ik weer te lang. Ja. Nee, ik ben blij, zijn. Hans, dat je wel gebeld hebt. Dat we in ja, dat ieder geval de kern van het verhaal... hebben we nog snel kunnen meepakken. En volgende keer uitgebreider. Dank je wel voor het bellen. En een goede nacht verder. Tot zover, Casaluna. Zometeen hier op Radio 1. Natuurlijk alle moeite om te blijven luisteren. Nog steeds wakker van WNL. Nou ja, blijf dan gewoon lekker wakker, zou ik zeggen. En uh, mocht u wel het oor terifte gaan leggen. Slaap lekker. Tot volgende week. Dag. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV.